Ja, Dan ben ik wel benieuwd in hoeverre je het geluid ook belangrijk vindt van het beleid, hoe hoeverre dat belangrijk is. Uh, ik hoorde net een vreemd tikkie, dat uh, zit waarschijnlijk in de keu of in mijn Nee. Ja, de, het geluid van de ballen, dat is natuurlijk uh, mooi, absoluut. Zo komt u, doe dat niet hoor. Ja, wij zijn gek van dat spelletje, van de driebanden. Ja. En dan doen we dat ook nog op een, op een matchtafel. Dan wordt het nog een kwadraal moeilijker dan, dan het al is. Zo, de nummers eigenlijk niet Ja, doe maar 28 van mij.